Goed tips, Happy. Aflevering 686. Straks aan de andere kant van de nieuws. Nog een uurtje met 13 fijne nieuwe CDs. Graag tot straks.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 René van Brakel met het NOS-journaal. Regen en harde windstoten veroorzaken in delen van het land overlast. Vooral in de regio's Rotterdam en Den Haag en in het westen van Brabant heeft de brandweer het druk. Er zijn meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. In het Gelderse Leut hebben zware windvlagen bij rijhuizen veel dakpannen weggeblazen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Aan de kust kan de wind stormachtig zijn, windkracht 8. Ook komen windstoten voor van meer dan 90 km per uur. Weer online waarschuwt dat er de komende uren opnieuw veel regen kan vallen. De Belgische preformateur Di Rupo heeft vanavond drie uur overlegd met koning Albert. Hij praat in het kasteel van Laken de koning bij over de moeizame kabinetsformatie. Mogelijk heeft Di Rupo zijn ontslag ingediend, maar het kan ook zijn dat hij meer tijd heeft gevraagd. Morgen geeft hij rond het middaguur een persconferentie waarop dat duidelijk moet worden. De onderhandelingen over een nieuwe regering zitten vast op de splitsing van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde, op het budget voor Brussel en op meer financiële autonomie voor Vlaanderen en Wallonië. De Waalse socialist Die Rupo had vannacht een compromistekst op tafel gelegd, maar de Vlaams-nationalistische partij van De Wever wees dat voorstel af. Bondskanselier Merkel vindt dat de kerncentrales in Duitsland 10 tot 15 jaar langer open moeten blijven. In een interview met de Duitse televisie noemden ze dat technisch haalbaar. Tegelijkertijd moet de regering volgens haar investeren in duurzame energie. Een onafhankelijke commissie had de regering geadviseerd om de kerncentrales langer in bedrijf te houden. Dat zou de beste oplossing zijn voor de toekomstige energievoorziening. Merkels voorganger, de sociaaldemocraat Schreuder, wilde alle kerncentrales in 2020 sluiten. Het weer, ook vanavond en vannacht, buien met veel neerslag. Het waait hard aan de kust, mogelijk stormachtig, met windkracht 8. Ook morgen buien, daarna droger en warmer. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Tep Welkom terug bij Peaceful Radio Tap Zeppie, aflevering 686. Dit uur geopend door Asher Queen met Stardance. We gaan gauw verder, want we hebben nog 13 stuks in totaal te draaien met Reiki Mountains van Zamburie Prem. Veel luisterplezier. Toch altijd weer bijzonder hoe je 13 cd's, nou bijna 13, in toch een aardig tempo doorheen kan jassen. Maar goed, dit was Dennis, Dennis Songs Peaceful Instrumental Music. En dat past natuurlijk helemaal goed in dit programma Peaceful Radio. En tap Zappie. Nog even een paar, een paar weken en dan is het alleen maar Peaceful Radio deze. Dennis Songs was van uh, Hendrik Burk-Abu samen met Klaus Tobbel Sorenser van het label Phoenix Muziek. We gaan afsluiten met een label wat we niet vaak uh, meer hebben in dit programma op uh, Peaceful Radio. Ja, het is een winnen. Maar goed, het is van het Celestial Harmonies. De cd heet Tantric Songs. En eens even kijken. En het is van uh, Rosinia en een man, oh, de Rosina Mantra, nou zo zal het wel niet heten, nee de artiest heet, uh, dat is hele kleine lettertjes. Dat hou je te goed, dat kan je weer nalezen op www.zfmzandvoort.nl en ga je naar het programma inval. Mijn naam is Ben Veugen. ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma en wat mij terecht graag tot een volgende keer dag.